11 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Na vijf dagen van hevige gevechten is in, is in Damascus is een grote stroom vluchtelingen uit de Syrische hoofdstad op gang gekomen. Ook uit andere Syrische plaatsen vluchten veel mensen naar de buurlanden Jordanië, Libanon, Turkije en Irak. Ooggetuigen melden dat vandaag honderden auto's, taxis en bussen de grens naar Libanon overstaken. Volgens een Libanese functionaris hebben de laatste 24 uur zo'n 20.000 Syriërs de grens gepasseerd.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 Het Duitse parlement heeft met een zeer ruime meerderheid ingestemd met de 100 miljard euro Europese noodhulp aan Spaanse banken. De Bondsdag was speciaal van vakantie teruggekomen om te beslissen over extra Europees geld voor de noodleidende banken in Spanje. Duitsland neemt als een van de grote EU-lidstaten 30% van de noodhulp voor zijn rekening. Ruim een week geleden ging de Tweede Kamer ook al akkoord met het steunpakket voor Spanje.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 Werger overleed aan een longontsteking, hij was 66 jaar. Cindy und Bert stonden in de jaren 70 vijf keer... met een nummer in de Nederlandse top 40. Hun grootste hit was Ima wieder sonntags. Het duo was getrouwd, eind jaren 80 gingen ze uit elkaar... en begonnen ze een solo-carrière. Sinds het midden van de jaren 90 traden ze weer geregeld samen op. Het duo was onlangs nog te zien in Nederland op Duitse themafeesten.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 Het weer de komende nacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. In het midden en zuiden van het land is er kans op een mistbank. Morgen wisselend bewolkt en in het zuiden nog kans op een bui. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het zonniger en gaat de temperatuur omhoog. Dit was het NOS Journaal. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en ViproCat tegen vlooien en teken. Met ViproNiel, het best verkochte antiflooienmiddel. Beavar. De mensen die van dieren houden. Beavar. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Beavar. Bij de dieren speciaalzaak, De mensen die van dieren houden. Beavar.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 Buiten is het 14 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Aanstaande zaterdag wordt er in Amsterdam... een protestmars tegen het slechte weer georganiseerd. Uitstekend initiatief. Omdat het de komende weken ook uitstekend weer wordt... kondig ik vast protestmarsen aan tegen kapotte wasmachines... gevulde koeken, etensresten, Nederlandse voetballers en wielrenners... slechte seks en natuurlijk de Aziatische boktor. Goedenavond, welkom bij Met het oog op morgen. Of in Syrië nu wel of niet het eindspel is begonnen, weet niemand. Maar wanneer er een eindspel is, wat staat dat land daarna dan eigenlijk te wachten? Zometeen een gesprek erover met Syrië-kenner Maurits Berger... en ons correspondent Sander van Hoorn praat u ook vanavond weer even bij... over de actuele situatie in Damascus. En waarom vraagt België om de uitlevering van een voormalige Afrikaanse dictator... Isen Habré van Tjaad? Morgen gaat de nieuwste Batman-film in première... en wij spreken straks met onze eigen Junkie XL... die een niet onaanzienlijk aandeel had in de filmmuziek. Maar eerst het andere nieuws van vandaag. Allahu Akbar. Donderdag, 19 juli. Allahu Akbar. 20. Allahu Akbar. Terwijl de gevechten in de Syrische hoofdstad Damaskus steeds heviger worden, blokkeerden China en Rusland opnieuw een VN-resolutie. Tot verdriet van onder andere Duitsland. Rusland zegt zwar dat ze niet de schutzende hand over het regime van Assad halten, maar het regime van Assad empfindt het verhalten Ruslands zo. als wäre het was die de schutzende hand. de VN-waarnemersmissie is ook al geen succes. Zo moet het hoofd van die missie toegeven.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 Wauweren verkeert nog steeds in een shock na de aanslagen gisteren op het gemeentehuis. Ambtenaren kunnen nog steeds niet geloven dat hun werkplek in rook is opgegaan. Gisteren had naar de Koppijn. Ik heb s'avonds het alarm, ik heb die sleutel nog in mijn zak. Het alarm erop gezet. Ik denk, nou, dit, dit is de laatste keer dat ik tegen dan heb. Volgens mij in der gebouw in ieder geval. De twee auto's die bij de aanslagen zijn gebruikt, blijken te zijn gestolen. Minister Opstelter kwam persoonlijk polshoog te nemen van de situatie. De mensen die, uh, ja, die ermee bezig zijn in de ogen te kijken... de, be de beelden zien hoe het is gebeurd, vreselijk onaanvaardbaar. Opstelter zegt alle middelen te zullen inzetten om de daders te pakken. En er was ook nog ander goed nieuws. De brandweer vond de ambtsketting in de rokende puinhopen terug. En ze kwamen triomfantelijk echt naar buiten. En kijk eens, hij stinkt naar rook, maar hij blinkt eigenlijk nog. De financiële crisis woekert voort. En dus gaat het nog steeds slecht met de Nederlandse pensioenfondsen. De meeste voldoen niet aan de verplichte dekkingsgraad van 105%. En dus komt een verlaging van de pensioenuitkeringen in zicht. De mate waarin we die verlaging uh, zullen moeten doorvoeren weten we niet. Want dan kijken we nog wel even wat het tweede halfjaar doet. Maar we houden rekening met een verlaging in uh, 2013. Via een ingewikkelde rekensom wordt de marktrente berekend... die nu extreem laag is. Pensioenfondsen willen af van die rekenmethode. Lijsttrekker Krol van 50 steunt hen. Ook directeuren van grote pensioenfondsen zeggen het is helemaal niet nodig. We hebben meer geld in kas dan ooit tevoren. Het is alleen maar die rekenrente. En dat moet echt nu zo snel mogelijk veranderen. In een ziekenhuis in Düsseldorf, u hoorde dat in het nieuws, is de Duitse slagersanger Norbert Berger op 66-jarige leeftijd overleden. Berger is bekend van het duo Cindy und Bert. Een grootste hit in Nederland was Immer Wieder Sonntags. Immer Wieder Sonntags komt die Erinnerung. Ik hör die wozuki spielen. Gerade zo wie in de zon. Dat was nieuws vandaag. Als das glück ons weinig haus Op radio en TV. Immer Wieder Sonntags komt die Erinnerung. Maar dat was nog niet al het nieuws, want er is nieuws uit Engeland. Het zit de organisatie van de Olympische Spelen daar in Londen niet mee... na de blamage eerder deze week, toen het nieuws naar buiten kwam... dat er te weinig beveiligers zijn. Hebben nu de douaniers aangekondigd... één dag voor de Spelen te zullen gaan staken. Anna Sane in Londen, goedenavond. Goedenavond. En moeten we dit plan serieus nemen van de douaniers? Ja, ik denk het wel. Het is zeker wel een serieuze dreiging. Het zou heel goed kunnen dat deze staking doorgaat. Vooral omdat die gepland is een dag voor het begin van de Spelen. En dan moet ik er wel bij zeggen dat heel veel brandjes hebben gedreigd... te staken tijdens de Spelen of vanwege de Spelen. Een Beetje een Engelse hobby dus je... ook, hè? <laughs> het lijkt er bijna wel op, ja. ja. De buschauffeurs bijvoorbeeld, zij, hebben, um, zij moeten tijdens de Spelen meer werken... maar krijgen niet meer betaald. En mm. die waren daar dus niet blij mee. En ook treinbestuurders die op het traject ten noorden van Londen rijden... die dreigen te staken met een driedaagse staking tijdens de Olympische Spelen. En nu de douaniers dus. Um, ja, hun onvrede komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ze zijn al een tijd ontevreden over de bezuinigingen van de regering. Want daar heeft het allemaal mee te maken. Het korten van salarissen en pensioenen. Ja. Daar heerst al heel lang. Onvrede over in Groot-Brittannië. Nou, er wordt reuze gezellig. Volgende week in Londen. Wat, wat <laughs> gaan de gevolgen zijn voor de Olympische Spelen? Als dat doorgaat, die staking. Nou ja, het zou wel kunnen dat toeristen hier iets uh, van merken. Uh, tenminste als de stakingen dus ook daadwerkelijk doorgaan. Je staat al uh, eindeloos zouden... in de rij, toch? Op Heathrow altijd? Uh, ja, dat is inderdaad... Uh, dat zou een van de gevolgen kunnen zijn. Ja. Dat gebeurde ook al eerder dit jaar. Toen hebben mensen drie uur in de rij gestaan. Uh, de regering zou hier wel op uh, in kunnen springen... Op, uh, door op Heathrow ook soldaten in te zetten om uh, de grenzen te bewaken. Uh, maar die inzet zal weer uh, in de kosten gaan lopen voor de regering. Ja. Daar is de stakers natuurlijk wel om te doen om uh, de regering in het hart te raken. Raken. Maar ja, of, of toeristen er veel last aan ondervinden het, uh, of niet... Het doet de, het imago van Groot-Brittannië in ieder geval zeker geen goed. Nee, en, en je zei net, militairen uh, die, die zijn ook al ingevlogen voor de beveiliging. Uh, zijn die problemen nu opgelost? Nou, ze zijn nog niet helemaal opgelost. G4S, het bedrijf dat de Britse regering heeft ingehuurd... om de Spelen te beveiligen, heeft namelijk wel heel veel mensen aangenomen. Maar veel sollicitanten kwamen de eerste dag niet opdagen eerder deze week. En dat kwam niet omdat ze geen zin hadden om te werken... maar omdat G4S niet had laten weten of ze waren aangenomen of niet. En als ze wel een e-mail hadden ontvangen... wisten velen niet wanneer of waar ze moesten beginnen. Nou, dit gold wel vooral voor de locaties buiten Londen, moet ik zeggen. En de politie heeft... Dit wel inmiddels al grotendeels in ieder geval opgevangen, nou, het loopt gesmeerd. Het wordt genieten, dankjewel <lacht> Anne. En er is ander nieuws morgen in de krant, althans in de kranten die nu al gelezen zijn door huis. Ja, zo staat in trouw een verslag over een Nederlandse vrouw die in Damaskus woont. Suzanne van Mierlo. Vanochtend is die vrouw van 39 gevlucht naar een andere wijk samen met haar man en haar schoonmoeder van 80. Eerder vanochtend werden ze opgeschrikt door een oorverdovende knal. Nog geen twintig meter van hun huis was een bom ontploft. En dat was het teken voor de Nederlandse vrouw om uit haar wijk te vertrekken. Ze zaten sinds gisteren al midden in een oorlogssituatie... na die aanslag op de defensietop. Overal hoorden ze schoten en vliegtuigen. Alle mannen gingen de straat op met bijlen, messen en hamers... om hun huizen zo nodig te verdedigen. Ook de man van Van Ze denkt dat de opstandelingen in Syrië aan de winnende hand zijn... Ik ga ervan uit dat het niet lang meer duurt, zegt ze. Het leger kan de burgers natuurlijk blijven bestoken... maar het grootste deel van het land is om. En dan verlies je uiteindelijk toch. Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost wil af van dat vaste achtervoegsel Zuidoost. In de hoofdstad is het grondgebied ingedeeld in twee plaatsen. Amsterdam en Amsterdam-Zuidoost dus, ook wel bekend als de Bijlmer. En daar waren ze van bij het stadsdeel zelf, meldt de Volkskrant. Want het levert praktische problemen op die bijvoorbeeld op huizensites als Funda en Woningnet... naar een huis zoekt in Amsterdam, krijgt geen enkel huis in Zuidoost te zien. Want dat stadsdeel valt op de site niet onder Amsterdam. Logisch, want officieel is Amsterdam-Zuidoost ook een aparte woonplaats. Het stadsdeel Zuidoost wil dat de besluit erover uit 2007 wordt aangepast. Een wethouder zegt, Zuidoost is gewoon Amsterdam, net als Noord en Zuid. De drie grootste banken in Nederland zijn niet van plan... om hun hypotheekregels te versoepelen, ondanks de crisis. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Bij hypotheekverstrekkers als Florius... mogen klanten sinds kort onbeperkt boetevrij aflossen. En daar wordt best vaak gebruik van gemaakt, zeggen ze bij Florius... want wie veel aflost, ziet zijn hypotheeklasten per maand ook dalen. Maar klanten van ABN AMRO, de Rabobank en ING... moeten nog steeds een boete betalen... als ze per jaar meer dan 10% van hun hypotheek terugbetalen. Volgens de banken willen klanten helemaal niet meer aflossen. Er moeten cao's komen die ramadan-proof zijn, zegt CNV Jongeren in Spits. Want bijna 80 van de 300.000 werkende moslims in Nederland... kan zich tijdens de islamitische vaste maand minder goed concentreren. Bovendien is bijna de helft door het vaste vermoeider dan anders. Meer dan de helft heeft er geen afspraken over gemaakt met de werkgever... maar de meesten zouden dat wel graag willen, blijkt uit een steekproef van de bond. Die pleit daarom voor duidelijke afspraken... over bijvoorbeeld flexibele werktijden tijdens de ramadan... en over het inzetten van vakantiedagen. Want moslims zijn nu soms bang dat ze gestigmatiseerd worden wanneer ze de ramadan ter sprake brengen. De islamitische vaste maand begint morgen. Een alarmerend bericht in de Telegraaf. Tropische ziekten rukken op naar Zuid-Europa. Toeristen lopen meer kans op koorts, buikloop, braken of erger. De belangrijkste oorzaken zijn besmette muggen, open wonden en slechte hygiëne. Een onderzoek wijst uit dat zo'n 40% van alle Nederlandse reizigers... onvoldoende tegen tropische ziekten beschermd is... Vooral bij last-minute vakanties worden de speciale pillen en injecties nog wel eens vergeten. Ontzettend dom, zegt de directeur van een vaccinatieinstelling. Ja, want ook in bijvoorbeeld Kroatië en Turkije kun je nare kwalen oplopen, zoals difterie, tetanus, polio en hepatitis A en B. Er komen geregeld Nederlanders terug uit een exotisch oord met slecht behandelde wondjes, die ontstoken zijn of waarin larven rondkrijpen. soms zelfs. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen unless you take this walk with me place where he lives It's got plenty of names Slum, ghetto and black belt And they're one and the same And I call it Soulsville Soulsville Any kind of job is hard to find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 See you Maar dat is dan ook gecomponeerd door Isaac Hayes, Soulsville, hier gezongen door Rumor. Het is de dag na de onverwachte aanslag in het hart van Damascus. In de onlusten zijn vandaag doorgegaan in de hoofdstad van Syrië. De VN-veiligheidsraad VN is er voor de derde keer niet in geslaagd om op één lijn te komen over een resolutie. Hoe moet het nu verder? Om te beginnen, Sander van Hoorn in Damaskus. Ik begrijp dat je het heel druk hebt gehad vanavond. Wat heb je allemaal gedaan precies? Heel veel uitzendingen van uh, onszelf natuurlijk, de NOS. Maar ja. ook uh, CBS, uh, Channel 4, Engels, uh, BBC, CNN. Uh, heel veel uitzendingen. Huh? Bet bet betekent dat dan dat jij de enige journalist bent in Damaskus... terwijl de stad in brand staat? Nee, zeker niet de enige journalisten. Er zijn natuurlijk heel veel Arabische journalisten. Er zijn, hmm. nou, als je kijkt naar de stemmingen in de veiligheidsraad, dan kan je er iets bij voorstellen. Heel veel Russische en Chinese journalisten. Hmm. Maar uit Europa bijvoorbeeld, maar heel weinig. Er is een, een, een, een jongen uit Noorwegen, een mevrouw uit Frankrijk, een jongen uit Italië. En ik ben er dan. En ja, ja dat, dat is ook wat we uh, allemaal volgens mij wel beseffen. Dat um, iets heel simpels, als ik nu uit het raam kijk, dan, dan zie ik bijna geen auto's op straat. Maar ik hoor ook bijna geen gevechten de inslagen die je zo vaak hoort, op dit moment blijft het allemaal even uit. En ik, ik besef wel dat ik een van de weinigen ben die dat gewoon kan vertellen. En dat moet je dan ook maar aan de hele wereld vertellen, want iedereen heeft er wel een mening over. En op ja. dit moment wordt er over gepraat in de Veiligheidsraad. Ja, dan moet men op zijn minst een beetje weten hoe het er hieruit ziet. Ja, dus, dus wat is uh, je verhaal van vandaag? Nu rustig dus, maar... Nou, dat het de hele dag uh, um, qua gevechten op en neer ging. Maar dat die stad heel erg uh, in zichzelf gekeerd is nu. Mensen die nog hier zijn, die uh, blijven binnen. Je ziet ook heel weinig supermarkten die open zijn. Op, overigens opmerkelijk een, een heel groot verschil... tussen Soenitische wijken en christelijke wijken bijvoorbeeld. In christelijke wijken zie je dat uh, cafés nog wel open zijn. Mensen zitten binnen, niet buiten op de terrasjes, maar binnen. Daar wordt nog wat meer geleefd. Maar in die Soenitische wijken, waar elk moment uh, de, de hel kan losbarsten... Ja, daar, daar is dus helemaal niets open. En dat over de hele stad uh, verspreidt. En ik bedoel, dan hebben we het dus over de mensen die nog in Damaskus zijn. Wat je, wat je ook tegelijkertijd ziet... is dat nog altijd heel veel mensen veilig heen komen... Te proberen te zoeken. Uh, Taxibusjes die helemaal volgeladen ergens naartoe rijden. Ik uh, hoorde verhalen zelfs van mensen die gingen naar Homs toe of Old places, Dus omdat het daar nu rustiger schijnt te zijn dan hier in Damascus. Die, die staatstv liet uh, vandaag beelden van Assad zien uh, inhuldiging. Uh, hoe noem je dat uh, van de nieuwe minister van Defensie. Wat zeggen de mensen over Assad op dit moment op straat in, uh, in Damaskus? Er wordt heel veel over gespeculeerd. Bedoel, sommige mensen die geloven het wel. Die denken dat hij inderdaad in zijn presidentiële paleis zit. Ik heb ook gehoord dat hij in een kustplaats zou zijn. Een alubitische kustplaats. Mm -hmm. Dat zijn vrouw gevlucht zou zijn naar Rusland. Ik bedoel, je hoort alle verhalen. Weten doet niemand het. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar heeft hij nog steun? Oh, tuurlijk heeft hij steun. Nee hoor. Er zijn heel veel, uh, natuurlijk alawieten, maar ook soenieten... die zeggen uh, het alternatief is veel erger. En die oprecht geloven wat de Syrische staatstelevisie ze voorschotelt. Namelijk dat het gaat om terroristen waar tegen gestreden wordt. En dat, dat zijn mensen die zien die president graag. En die denken dat uh, het Syrisch leger nog altijd zal zegenvieren. En die terroristen zal terugdrijven. Ja, nou is uh, inmiddels ook duidelijk dat de, de, de veto uh, is uitgesproken. In de Veiligheidsraad over een uh, resolutie met weer sorry, strengere sancties tegen Syrië door Rusland en China. Wordt daar in Syrië uh, op gereageerd? Kan het de mensen daar iets schelen? Ik denk dat het de mensen weinig kan schelen. Kijk, het wordt vertoond, hoor, op de Syrische staatstelevisie. Op een gegeven moment zag ik in een ooghoek een beeld voorbij komen... met aan de ene kant de Veiligheidsraad... en aan de andere kant die beelden van de president... en die nieuwe minister van Defensie. Maar weet je, je hebt hier zoveel andere dingen om je zorgen over te maken. Ja. Ik heb verteld over die supermarkten die dicht zijn. Dat is gewoon niet lekker als de ramadan bijna begint... want dan wil je gewoon goed voorzien zijn. Maar iets heel anders, benzine, veel benzinestations zijn dicht... Lange rijen dus voor die benzinepompen. Uh, degene met wie we vanmiddag zijn rondgereden... die had een uur in de rij gestaan om zijn tank vol te krijgen. Ja. Tot slot, uh, dat afwijzen van die resolutie betekent ook... dat eigenlijk officieel morgen die waarnemingsmissie van de VN is afgelopen. Je hebt eerder vandaag... Ja, maar dat gaat misschien nog wel verlengd worden. Hè? Daar komt ja, nog een stemming daar over. vergaderen vijfde ze vijfde. nog over. Hè? Ja, dat zou kunnen. Maar wat, je hebt vandaag die, die, die, die Noorse generaal gesproken. Uh, verwacht hij ja. inderdaad dat zijn mensen morgen weg moeten? Worden, bereiden ze zich daarop voor? Nee, hij verwacht dat er een, een, een kleinere missie. of hij niet, hij, maar de, de mensen die om hem heen zitten. die verwachten dat er een kleinere missie uh, overblijft. Kijk, iedereen, en, en zij als geen ander die weten. dat staakt het vuren, wat daar aan de basis van moet liggen. dat is er niet. Um, wat het nieuwe idee is van Kofi Annan. en daar wordt binnen die waarnemers ook wel in geloofd. is bouw het nou van onderaf op, probeer ergens een staakt het vuur in een dorpje of een stad te bereiken... en ik ga dan kijken of je de volgende stad mee kan krijgen. Nou ja, dat is wat ze willen doen. Dat kan je met een kleinere missie doen, want wat die missie dan moet doen... is niet waarnemen, maar is vooral heel veel praten. Zorgen op lokaal niveau die staakt het vuur eens te bereiken. Ja, over die verlenging wordt dus nog besloten uh, vanavond. Dankjewel, Sander. Ik praat verder met uh, Maurits Berger, Arabist aan de Universiteit van Leiden. Goedenavond, meneer Berger. Goedenavond. Uh, hoe belangrijk, die aanslag van gisteren... hoe belangrijk is dat in uw ogen geweest... voor de zich ontwikkelende strijd in Syrië? Uh, ik denk heel belangrijk, maar dan vooral vanuit een symbolisch oogpunt. Uh, ten eerste is het in Damascus. Dat is heel symbolisch. Het, het, het is nu eindelijk in de hoofdstad. Hmm. En dat het... Uh, ik, we hebben alleen maar escalaties gezien... maar dit heeft een, een zware... ja, hoe moet je dat noemen? Een jihadi-Irak-connotatie... En daar zijn, zijn ze in Syrië echt als de dood voor. Ja, dat het... is het grote zwarte scenario. Hm, want dat is natuurlijk wat ze in hun, hun buurland uh, hebben zien gebeuren. Is dat ook uh, als je Syrië en wat daar op het ogenblik aan de gang is nu vergelijkt met andere omwentelingen de afgelopen tijd in de Arabische wereld? Is dan Irak de vergelijking? Ja, ja nee, dat, dat is voor, um, um, tenminste voor de Syriërs, dat. Ik denk dat daar volk en regime het helemaal over eens zijn. Dat willen we niet. En dat is, dat is uh, ja, wat heel erg aan zit te komen. Namelijk dat uh, uh, als de centrale macht wegvalt... Dat, dat er niks meer over overeind blijft. Er is geen infrastructuur... Als, als een rechtelijke macht... of weet ik veel wat... Ja. wat er nog over overeind blijft staan. Er is bijna geen sociale structuur. In Libië heb je nog stammen. Dat heb je in, in Syrië ook bijna niet. Um, dat, dat je echt het scenario krijgt... van iedereen tegen iedereen. Ja. En dan gaat het in, niet alleen over oppositie tegen regime... maar er worden oude vendetta's uiteindelijk weer eens uitgevochten. Het sectarische grappen worden uitgevochten. Alleen rekeningen worden vereffend... Want ze hebben jaren nu achter de kiezen van nou, dat het toch wel een soort roverstaat was. Mm. Uh, dat mensen van het regime opeens konden binnenwandelen van... dankjewel, we nemen uw winkel over. Dat je dat soort rekeningen gaat vereffenen, dat iedereen weet dat dat gaat gebeuren en kan gebeuren. Mensen mm. hebben nu ook heel veel doden, gewonden, gemachtelde familieleden. Dat gaan we allemaal, allemaal rekeningen die te vereffenen zijn. Nou, dat is, dat, Iedereen is als de dood. Ik, ja, ik weet zelf ja. ook... Ik vond het eigenlijk wel interessant wat er net werd gezegd... die enorme stilte in de stad. Ja. En dat deed me opeens heel erg denken aan... toen Assad senior was overleden. De vader van en de huidige... Toen huidig woonde ik senior. daar. Ja, ja. ja. En toen woonde ik daar... en er was een letterlijke doodse stilte dagenlang in de ja. stad. En er was iedereen van... Mijn hemel, wat gaat er nu gebeuren? Ja. De, de, kan, de boel implodeert of explodeert. En dat er een ja. enorme opluchting was, en dat is vreselijk cynisch nu, maar enorme opluchting dat er opeens een andere Assad was die ja. zich aandiende. Ja, en nou, zij, was... ja. ja. ja. Nou, was het in Irak. Nee, nee maar dat, dat, ik wil maar zeggen dat de illustreert de, de, de, de diepgewortelde angst die er echt al heel lang in zit. Voor de, de, de, illusie ja. ja. de illusie van veiligheid die ze hebben. De illusie van veiligheid. Nou, was er in Irak een, een grote buitenlandse legermacht voor nodig om dat regime uiteindelijk ten val te brengen? Dat zit er hier toch niet echt in. Daar komen we zo misschien nog over te spreken. Maar hoe, hoe ziet het eind van uh, zo'n regime er dan wel uit? En is wat we gisteren en vandaag gezien hebben een inleiding op zo'n val... voor zover daar iets zinnigs over te zeggen is? Uh, ja, ja, ik vermoed van wel. Maar goed, wat, uh, uh, kijk, het gekke is, we, we weten nog steeds niet... Als het gaat om de, de, de oppositie, of, of zijn dat nog loslopende individuen? De, er was een nieuwsbericht over een grenspost die was overgenomen door ja. de oppositie. En er waren er zes mensen die dat hadden gedaan. Dat klinkt nog niet heel erg indrukwekkend. He? Ja, ja dat, dat, dat leger van vrijheidsstrijders, is, um, is dat een leger? Zijn dat losse groepen? Ja. Daartegenover staat namelijk wel een Syrisch leger. Dus ik, ik vind het heel moeilijk om, om te zeggen. Maar aan de andere kant, je merkt wel, ja, het feit. Ik dat het nu allemaal in Damaskus plaatsvindt, nogmaals, de symboliek is enorm. Ja, nu zei u net al, uh, men is ontzettend bang, want een heel waarschijnlijk toekomstscenario is uh, een gevecht van iedereen tegen iedereen. Is dat het enige, of zijn er ook optimistische scenario's? <laughs> ik, ik, het, ik, het vervelende is dat, dat de situatie van Syrië, dat dat is vooraf gegaan door Irak en door Libië. En dat wil zeggen dat van buitenaf... ik vermoed nou ik ben eigenlijk met zekerheid... niemand gaat hier instappen. Want nee. dat zou, dat zou optie, de eerste optie zijn. Ja. Mannenmacht naar binnen en, en al die partijen uit elkaar houden. Daar gaat niemand zich meer aan wagen. Nee. We hebben gezien wat dat oplevert. De bomaanslagen enzovoort. Dus waar ik heel erg bang voor ben... is dat dus de omliggende landen de grenzen dicht, dicht uh, houden. Kleine veiligheidszonen instellen. En de boel laten... Laten imploderen. En dan zou ja, het minst zwarte scenario zou zijn, en dat is toch wel wat Koffie Arnan ook steeds op aanstuurt. Ik noem het maar even oneerbiedig, een pak met de duivel. En dat is dat je dus wel met Assad iets moet doen. En dat je dus wel tot een vergelijk moet komen. En niemand wil het. En dat is ook misschien een beetje onhandig, nu dat zoveel Westerse uh, staatslieden heel duidelijk maken die assad motten we niet, die moet weg. Uh, dat is mooi gezegd. En iedereen vindt het een rotzak en waarschijnlijk met recht... gewoon de staat waar hij voor staat is niet mis, dat is, daar, daar wil je vanaf. Maar nee. aan de andere kant, er is geen alternatief. Nee. Um, dus het kofi Annan scenario maar dat is echt wankelen op het slappe koord. is van, probeer met het regime uit de voeten te gaan... en naar het regime toe, probeer dus met die oppositie... die jullie steeds maar weer afzetten uh, uh, als... nou ja, dat zijn maar terroristen, die moeten we kapot maken beide kanten, jullie moeten met elkaar iets doen. Ja, en dat nou. is, ik noem het een pak met de duivel... Dus voor beide kanten is dat, is dat waarschijnlijk zo... en dat is het minst zwarte scenario. Ja, maar ook niet erg waarschijnlijk... want ook Annan is natuurlijk vandaag weer... behoorlijk geschoffeerd in de Veiligheidsraad. Ja, absoluut. Ja, oké. Okay. Ja, dus, dus dan wordt het erger. Ja, ja. nou, een, som, een somber verhaal. Dank u wel, meneer Berger. Vreselijk. Dank u wel. Het oude plaatje van vanavond Steelers Wheel met Star was dat. Hij wordt de Pinochet van Afrika genoemd. Issein Habré, de ex-president van Tjaad. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van tienduizenden mensen... tijdens zijn schrikbewind in de jaren tachtig. Habré woont sinds 1990 in Senegal, waar hij tot nu toe niet berecht is. En om hem te kunnen berechten heeft België om zijn uitlevering gevraagd. Morgen doet het Internationaal Gerechtshof in Den Haag uitspraak... over dat uitleververzoek. Aan de telefoon heb ik nu vanuit België professor Dr. Jan ba Wouters, hoogleraar internationaal recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Goedenavond, meneer Wouters. Goedenavond. Waarom vraagt uitgerekend België om uitlevering uh, van deze man? Wat heeft België te maken met tjaad? vraag op het eerste gezicht niet zoveel, maar er zijn een aantal slachtoffers van zijn regime die de Belgische nationaliteit hebben aangenomen en die een tiental jaar geleden een klacht hebben ingediend bij de Belgische gerechten. Uh, om uh, eigenlijk uh, deze man verantwoordelijk te houden voor uh, foltering en misdaden tegen de mensheid. En in die tijd, we spreken over zo'n uh, toch 10, 12 jaar geleden, had België een uh, zeer... Uh, omvangrijke wet, een wet op universele juridictie. Dat betekende dat België zich voor misdaden als foltering en misdaden tegen de mensheid een universele rechtsmacht voorbehield. Dat betekent dat er geen enkel aanknopingspunt met België vereist werd om de Belgische gerechten bevoegd te maken. Aha. En zo zijn de Belgische overheden begonnen met een onderzoek. Ze hebben ook een onderzoeksrechter naar Tjaat gestuurd. Uh, daar hebben ze heel wat uh, gesprekken gehad met slachtoffers, uh, met verdachten enzovoort. En daar is een heel dossier uit voorgekomen, op basis waarvan uh, België verder Guy uh, seine wilde berechten en ook gevraagd heeft aan Senegal, waar de man dus verblijft, om hem aan België uit te leveren of hem zelf te berechten. Ja. En dat is tot nu toe niet gebeurd en dus zijn ze naar het hof gestapt. Exact. Ja. In de studio in Leiden zit uh, Dorrit van Dalen. Zij is antropologe en uh, journalist en groot kenner van Tjaat. U hebt daar gewoond. Goedenavond. Goedenavond, ja. Kunt u ons uh, een beetje uitleggen wie meneer Issain Habré eigenlijk was? Ja. Um... Hij, uh, hij was een, uh, een, een legerleider die in uh, 1982 uh, de macht in Tjaat overnam. Tjaat een, een is erg verdeeld in, in het noorden en het zuiden altijd. Uh, nadat uh, een paar keer achter elkaar uh, iemand uit het zuiden de macht heeft gehad... heeft hij de macht genomen. Maar um, En hij... hij um, is daarbij uh, erg gesteund door Frankrijk en Amerika en Soedan... omdat het een periode was waarin uh, Gaddafi uh, graag, graag tjaad wilde toevoegen... Uh -huh. aan, uh, aan zijn droom van een, van een uh, groot Libisch Afrika. Ja. Um, Frankrijk en Amerika die, die, die vreesden daar zeer voor Soedan ook. En hebben hem uh, gesteund. Hij heeft die uh, macht kunnen grijpen... en heeft uh, tot hij zelf weer uh, werd verjaagd, heeft hij acht jaar lang... ...enorm uh, huisgehouden. Um, uh, Want hoe ging dat in zijn werk? Ik noemde net al tienduizenden doden, maar... Ja, hij, heeft, um, nou ja, hij, was, hij was dus een van die mensen die um, heel erg vreselijk bang waren... Voor, ...voor iedereen die een andere mening had. Uh, um, mensen liet... Oppakken, um, in, hij had een geheime dienst. Uh, DDS, de Direction de, de, quoi? de, Direction de Securité, de de nog iets. Mm -hmm. um, uh, ja. uh, uh, die, die, die angstaanjagend was. Dus mensen werden als individu opgepakt, omdat ze uh, andere politieke ideeën zouden hebben. Maar de, hij hield ook, uh, hij, hij stuurde ook zijn leger af om hele dorpen. Uh, platte branden, hele dorpen uh, echt het, mensen te vermoorden. En hij had gevangenissen uh, waar, waar mensen doodgemarteld werden of, ja. of verhongerd werden. Ja. Hebt u in die tijd ook in Tjaat gewoond? Nee, ik kwam voor het eerst in Tjaat in uh, 92. Toen was hij net twee jaar weg. Um, maar toen heb ik wel gemerkt hoe vreselijk traumatisch het was geweest. Uh, er waren een aantal plekken in de stad... Uh, die toen nog een aantal jaren... Nog, nog jarenlang was het zo dat mensen zeiden van... Uh, als je daar en daar moet zijn, dan moet je niet langs die weg... want dat kan niet, dat is gevaarlijk. En dan duurde het een paar maanden voordat ik erachter kwam... wat er dan gevaarlijk was. Het was, nu niet, het was toen niet meer gevaarlijk... maar mensen waren bang voor, bang voor de plek... en bang voor kwade geesten die er waren... en bang voor alle herinneringen die er waren... Um, dat, dat is toen, uh, ja, daar kon je aan merken, dat was traumatisch. Ja, hij is in 1990 uh, afgezet, hè? Um, hoe is dat in zijn werk gegaan? Um, uh, toen heeft uh, iemand uh, die ook, ook een van zijn, uh, een, een van een hoge plek had in zijn leger... Uh, heeft zich weer tegen hem gekeerd, Dat uh, uh, Idris Deby, die nu nog steeds president is... Hmm. Um, die heeft het overgenomen. Hmm. Uh, uh, en die heeft zichzelf uh, uh, uh, ja, gepresenteerd als, uh, als de man die nu uh, de democratie en de vrede zou brengen. Um, dat is ook nogal een teleurstelling geworden. En dat is nu eigenlijk... Nou ja, dat, dat is een van de oorzaken. Um, dat nu mensen zeggen, ja, oké, okay, haar brede rechten, uh, uh, de, de, er wordt wel over gesproken in tjaat. Uh, er zijn natuurlijk mensen die, voor wie dat nog steeds wel belangrijk is. Um, maar er zijn ook. De, is, het is eigenlijk, de reactie is een beetje als. Uh, wat er na de Tweede Wereldoorlog in Italië werd gezegd over Mussolini. Van toen reden de treinen tenminste wel. Ja, ja. Dat wordt nu in tjaat ook gezegd. Uh, ja. Veel mensen zeggen. Um, uh, Habré was tenminste wel een goede bestuurder. Ja. En hij was tenminste niet corrupt. Ja. Um... Niet, niet, niet te min, ik ga weer even naar uh, ja. meneer Wouters. Um, niet te min dat uitleververzoek, nou ja, daar lijkt er ook wel genoeg reden voor te zijn. Gezien die geschiedenis. Wat is eigenlijk de, de juridische basis voor dat uitleveringsverzoek? Wel De belangrijkste juridische basis is het uh, folterverdrag van de Verenigde Naties van 1984 waarbij zowel België als Senegal zijn aangesloten en dat folterverdrag dat geeft dus bevoegdheid aan de betrokken staten om personen die verdacht worden van foltering te berechten er is met name een artikel dat zegt ofwel moet je als zo'n persoon zich op jouw grondgebied bevindt die persoon zelf berechten ofwel moet je die persoon uitleveren aan het land dat daarom verzoekt. Nu dat is precies de situatie tussen België en Senegal. België heeft al sinds eh, 2006 aan Senegal gevraagd om ofwel Hissène Abré uit te leveren ofwel zelf over te gaan tot berechting. Maar Senegal heeft altijd uh, zich maar geweigerd, of tenminste een beetje uh, gewacht en, en, en laten de zaken aanslepen voor wat betreft de berechting van Hissène Abré. Ja, en um, hoe, hoe groot schat u nu de kans? Want uh, ja, uit armoede zal ik maar zeggen, heeft België zich nu dus tot het internationaal gerechtshof gewend. Hoe, hoe groot schat u de kans dat dat, dat hof morgen beslist dat Haberé uitgeleverd moet worden? Niet makkelijk te zeggen. Op zich heeft België denk ik heel um, goede uh, juridische gronden. Um, of het hof daar heel enthousiast op zal ingaan weet ik niet, want ze hebben eigenlijk ongewoon veel kritische vragen gesteld tijdens de pleidooien in maart. En um, of dat uh, betekent dat het Hof erop gaat ingaan, ik weet het niet. Uh, soms gebeurt het dat het Hof een uh, heel smal oordeel geeft... of toch nog ergens een bepaalde truc vindt... om niet echt al te diepgaand op zo'n zaak te moeten ingaan. Het heeft bijvoorbeeld ook niet... De zogenaamde voorlopige maatregelen toegewezen. waar België eerst in 2009 om had gevraagd. Want mm. België vreesde namelijk dat uh, Senegal-Hyssène Habré zou laten ontsnappen uit zijn villa en het land zou laten verlaten... zodat hij opnieuw onvindbaar zou zijn voor het gerecht. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar ook voor die voorlopige maatregelen heeft België nul op het rekest gekregen. En ik weet niet of dat een voorboden is van het arrest. Het wordt in elk geval zeer spannend om te zien wat het Hof morgen gaat beslissen. Ja, maar mevrouw Van Dalen, ik begrijp dat uh, men in tjaat ja. inmiddels andere dingen aan zijn hoofd heeft. Ja, ja um, uh, uh, toch wel heel veel mensen wel. Um, uh, uh, de, de grote problemen nu um, zijn eigenlijk dat, uh, ja, wat ik zei, Idris Deby is, um, is, is ook geen fijne. Um, Hij heeft niet zoveel uh, moorden op zijn, op zijn naam staan, het heeft niet zoveel politieke gevangenen. Um, maar waar veel mensen, de, de, de, de, z, veel mensen komen. Als we het over Habré hebben, dan is het altijd, uh, wordt het altijd in verband gebracht met de situatie nu. En dan wordt er altijd gezegd, uh, maar nu is iedereen onveilig. Vroeger waren het die mensen die werden opgepakt, dat was afschuwelijk. Ja. Maar nu is het voor iedereen s'avonds op straat onveilig. Iedereen uh, zijn winkeltje wordt overvallen, ook overdag. Um, ja. Nu is iedereen bang voor, voor de hele stam van de president. Niet meer voor de staat, ja. maar voor de, de, de corruptie. Ja. Van de stam van de president. Nou, van de regen in de drup. Om het maar eens voorzichtig ja, uit te drinken. Precies. Ik, uh, ik uh, moet u bedanken vanwege de tijd. Professor Wouters uit België, hartelijk dank En Dorrit van Dalen. Graag gedaan. Ik zou het niet zeggen, maar ze komen toch echt uit Portland, Oregon in de Verenigde Staten. Pink Martini was dit met Anna. Morgen is de wereldwijde première waar iedereen op wacht. The Dark Knight Rises, het derde en laatste deel van de Batman-trilogie. En als we het recensies mogen geloven, is het een epische film. De vorige bracht 1 miljard euro op, dus dat zal nu ook wel weer een episch bedrag worden. Onze eigen Junkie XL, die eigenlijk Tom Holkenborg heet... ...componeerde de muziek van deze film samen met filmmuziekgoeroe Hans Zimmer. Goedemorgen, Tom Holkenborg vanuit Los Angeles. Goedemorgen. The day before the premiere. Um, sta je al strak? Uh, nou, bij, bij mij is de spanning eigenlijk uh, op dit moment uh, weg, zeg maar. En, uh, oh. En dat, dat is ook heel fijn. Een project als dit loopt ten einde meestal voor ons uh, een, uh, nou, drie tot vier weken voor, uh, voor de release van een film. Ja. En dan bouwt het eigenlijk opnieuw weer op. Uh, ja, als de première geweest is en als de eerste recensies uitkomen, want dan ben je natuurlijk heel benieuwd wat mensen ervoor vinden. En... Ja, fantastisch. Uh, de... Ja, wat was heel grappig. Uh, ik, ja, 99% van de mensen zijn onwaarschijnlijk lovend, maar er is 1% uh, journalisten wat uh, kritiek heeft. En, en er is een site in Amerika dat heet Rotten Tomatoes. Ja. Wat een soort gemiddelde is van alle recensies die er zijn. En dan geven ze dus hoeveel tomaten een film heeft. Ja. En uh, er zijn echt uh, Batman-fans die... Uh, ja, die uh, dreigberichten hebben achtergelaten bij die journalisten die slechte recensies hebben geschreven. Dus ze hebben die site hebben ze, of die film hebben ze even online gehaald, zeg maar, voor uh, comments. Dus dat ja, ja, ja, was ja, wel ja, apart. Dat dus nou, leed wel heel erg. Ja. En, en zijn er ook speciale opmerkingen over de muziek gemerkt in de recensies? Nou, dat is meer een, een aangelegenheid uh, voor uh, de pers hier in Hollywood. Uh, het is toch grappig dat buiten Hollywood, buiten Los Angeles. Um, is de muziek over het algemeen niet echt een onderwerp uh, van discussie in nee. filmrecensies. Als het wel zo is, is het, dan betekent het vaak dat de muziek extra bijzonder is. Maar doorgaans is muziek niet uh, iets wat besproken wordt in een filmrecensie. Nee. Nou, ho ho hoe gaat nou zoiets? Want het is niet niks hè, om uh, gevraagd te worden voor, voor de muziek van zo'n blockbuster. Er, er gaat gewoon op een gegeven moment de telefoon en... Uh, Tom, zou je de muziek voor Batman willen maken? Nou, niet helemaal. Um, hoe het werkt is dat um, uh, Hans Zimmer is een, is een componist die op dit moment wel gezien kan worden als een van de allergrootste ooit. Ja. Um, en Hans die werkt altijd in teamverband. Aha. En um, dat is ook zijn kracht. En uh, wat hij doet is dat hij altijd uh, mensen bij zich probeert te zoeken in zo'n team. Eén, uh, twee mensen... Um, die heel iets speciaals kunnen toevoegen aan hetgeen waar hij naar op zoek is. Mm -hmm. um, en deze samenwerking tussen mij en Hans is begonnen tijdens Inception. Dus ja. dat is nu 2,5 uh, drie jaar geleden. Mm -hmm. En de afgelopen jaren hebben we samen Inception gedaan, Megamind, Kung Fu Panda 2, Madagascar 3, die volgens mij ook deze week uitkomt in ja, Nederland. Ja, in Nederland, klopt. Ja. En, um, en we hebben heel veel samengewerkt aan de Oscar-uitwijking eerder dit jaar. Mm -hmm. Want en, uh, en, daar uh, hadden jullie ook voor gecomponeerd? Ja. Aha. En voor en, um, en de Dark Knight Rises. Ja. En kan, um, ja. Dus, dus wat er gebeurt is dat. Um, als we beginnen aan een, aan een, aan een film, bijvoorbeeld de Dark Knight Rises. Dat begon zeg maar acht maanden geleden ongeveer. Um, ja, dan heb je dus meetings met uh, Christopher Nolan. En met de, regisseur, de, de picture ja. editor. En ja. met de, de uh, geluidseditor. En wat andere mensen. Mensen van Warner Brothers. En um, Hans is dan de hoofdcomponist en ik ben een van de personen die hem helpt waar dat dan maar nodig is. Ja. En soms betekent dat dat je rol ja, niet zo super groot is en soms betekent het dat, dat je rol heel erg groot is. En hoe en, was dat in uh, dit geval? Nou, ik had een vrij belangrijke stempel in dit geval omdat uh, Hans heel erg op zoek was naar een bepaalde donkere aanpak. En uh, um, ik ben degene die dat uh, heel goed kan geven. En... Uh, dat werkt er gewoon super goed. Nou laten we en... laten we even laten we even een stukje luisteren naar wat volgens mij daar een goed voorbeeld van is. Maak je zoiets? Uh, je, je kijkt, neem ik aan, uh, naar de film. Je ziet een scène. Wat zag je hier en hoe kom je dan bij die muziek? Um, nou, wat meestal zo is, is dat, um, dat Hans in zijn eentje... een hele uitgebreide suite schrijft voor, voor een film. Het zijn, zeg maar, mini-symfonieën. En hmm. um, Dat doet hij in zijn eentje. Um, daarmee paait hij eigenlijk uh, de regisseur en ook uh, de filmmakers... Um, door te zeggen van, nou, ik, ik snap waar deze film over moet gaan. En dan ga je pas kijken naar de individuele scènes... en dan komen mensen zoals ik uh, ook in de picture... omdat je dan echt mee gaat denken van... wat moet op een bepaald moment gebeuren. Ja. En meestal pak ik dan onderdelen van een, van een thema wat Hans uh, geschreven heeft... en ik shape dat dan in een hele nieuwe vorm... voor die uh, betreffende scène. ja. En, en, en in dit geval, die, die, die dreiging die je daarop voelde komen, uh, ja hoe kom je daar? Ja, hoe kom je daar? <laughs> hmm. het, is, um, het is natuurlijk een lang proces. Um, um, muziek um, is als geen ander een, een waanzinnig um, medium om enorme lange spanningsopbouwen te, te creëren, maar juist ook hele korte. Um, als je eenmaal de toon gezet hebt voor een film en je weet. Hoe grote muziek gaat op een bepaald moment in de film. Dan kan je verderop in de film daar veel sneller naartoe werken. Mm -hmm. uh, soms heel kort, uh, binnen een paar seconden. Ja, ja, ja. Um, en um, dat is het unieke aan filmmuziek. Ja. Nou, uh, kennen wij jou natuurlijk vooral van vroeger van, van laat ik zeggen de elektronische muziek, um, is dat dan ook vooral je bijdrage, is dat waar hij je voor vraagt? Nou, die elektronische muziekcarrière, uh, die loopt er nog altijd. Ik, uh, ik doe nog altijd remixen. Mijn nieuwe album komt uit later dit jaar, in ja. oktober. Uh, tijdens Amsterdam Dance Event, dus dat gaat gewoon door. Voor zo'n film doe je veel meer dan alleen elektronisch, hè? Ja. ja. ja de reden waarom, uh, waarom Hans graag met mij samenwerkt, is dat ik uh, contemporary muziek, of dat nou elektronisch is, of dat is gitaarmuziek, of dat is hip-hop muziek, of R&B, het maakt niet uit heel makkelijk kan mixen met organische instrumenten... Uh, zoals een orkest of akoestische instrumenten, vokalen. En dat op een hele natuurlijke manier. En in het geval van Batman was het een combinatie elektronische muziek... en hele donkere design mm. En dat naadloos laten overgaan in uh, orkestrale muziek. Ja. Hoe vaak heb je de film gezien? Uh, honderden keren. En bepaalde, <lacht> oh <jee>. bepaalde scènes <lacht> zelfs uh, nog veel meer. En bleef hij goed... Ja, het is een fantastische film. Natuurlijk is het zo dat uh, als je hem uh, zo vaak hebt gezien dat het overrompelende effect uh, van bepaalde uh, momenten natuurlijk iets minder is. En ja. daarom kijk ik heel erg uit om over twee, drie weken, als ik er wat afstand van genomen heb, om lekker in een IMAX theater dat te gaan zien met bepaalde mensen die hem voor het eerst zien en dat je ook ziet de reacties die dat uh, losmaakt bij mensen die het voor het eerst zien. En dan is het toch ook weer een beetje alsof jij het voor het eerst ziet. En ja. Dat is uh, altijd een hele mooie ervaring. En als je, en als je weer eens in Amsterdam bent, ga je, ga je dan ook met een zonnebril op... toch weer een keer kijken? Met een zonnebril? Nou ja, dus zodat mensen niet weten wie je bent, bedoel ik. <lacht> ah, daar, heb ik daar heb ik niet zoveel last van. Oh, okay. dat valt mee. Maar ga je dan toch nog een keer kijken... om te kijken hoe het Nederlands publiek reageert? Nou, ik denk niet dat ik op tijd in Nederland ben, omdat... Uh, uh, Mee te kunnen maken. Maar ik geloof vast dat, uh, dat de reactie op deze film internationaal redelijk unaniem is. Ik denk dat uh, mensen in Amerika, uh, Australië, Zuid-Amerika, Europa op dezelfde manier zullen genieten van uh, hoe Christopher Nolan dit uh, deze trilogie uh, meestelijk tot een einde weet te brengen. Ja, het, zou, het zou me verbazen als je iets anders zei, maar uh, we kunnen het vanaf morgen allemaal zelf bekijken. Werk je al aan iets nieuws? Uh, ja, ik werk, uh, ik werk aan iets nieuws, maar ik heb dat verteld eerder deze week... maar ik ben op de vingers getikt dat ik dat eigenlijk niet had moeten doen. Oh, dus. nou, dat, dan zoeken we dat fragmentje wel even op. Ja, dat is goed. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dankjewel Tom. Oké, okay, dankjewel. En u ook bedankt. Morgen mag u weer, maar dan met Thijs. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Radio 1 präsentiert Zondagnacht tussen 2 en 6. KRO's Nacht von der Filmmusiek. Vier Uhr lang das Spannendste.